Van 6 tot 7, Monique Knol, voormalig Olympisch kampioen wielrennen. Van 5 tot 6, Oba Live met gesprekken over uitgeverij Rob van Gennep. En multitasking. Daarvoor tussen 4 en 5, Milou Franken. Straks in het tweede uur, Max van Wezel in gesprek met Allard Sticker. En in dit uur gaan we terug in de tijd. Ik weet niet hoe het u gaat, maar ik vind dat het leven machtig snel gaat... voor je het weet zit je midden in de winter daarvan... en moet je al langzaamaan de aftocht inzetten. En om dat dan nog even te benadrukken... reizen we nu af naar amusement uit lang vervlogen tijden... en dan lijkt dat wellicht... Voor sommigen alsof het de dag van gisteren is. We vluchten in het verleden met een aflevering van Negenheid de Klok rond het thema Toekomst. Het is samengesteld door Jan de Klerk, Dico van der Meer en Alexander Pola. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Caro Amusementsorkest. Het is 19 februari 1949. Luistert u naar Negenheid de Klok. Het is weer zaterdag, het is weer negen uur. Tijd dus voor Negen de Klok. APPLAUS Jan de Dico van der Meer en Alexander Pola brengen nu. De klok negen. 9. Met teksten van de samenstellers Jan Visser en Tom van Maren. Negen Heid de Klok. Composities en arrangementen van Klaas van Beek en Gernatte. Tijd voor negenheid de klok U hoort ze negenslagen Op alle zaterdagen Tijd voor negenheid de klok In heel ons land Is negenheid de klok Wat zal de toekomst worden In het ei en het koffiedik Ziet u het net zo min als ik Maar het komt heus dik in orde. 1, twee, drie, vier, vijf, zes 7, 8, 9, het is weer zaterdagavond. Zender Aarde brengt u de 75.000ste uitzending van 9, hete tijd zijn. Samengesteld door Alexander van der Meerszoon, Dico de Klaerszoon en Jan Polazoon, alle drie junior. Het Klaasemensorkest onder leiding van Amus van Beek, eveneens junior, speelt voor u de Raketski Mars. Ter, de televibrofoon gaat. Neem het even aan. Ja, oké. Okay. Uh, ha hallo. Met aarde 1, Godfried Kromans, ja. Met wie? De man in de baan. Ik ben al dertig eeuwen de man in de maan. Ik heb al dertig eeuwen op mijn post gestaan. De wereld is veranderd, de liefde verdween. Waar blijven de ideeles die ik vroeger bescheen? Vaak denk ik dromend aan die goede oude tijd. Toen bij mijn knipoog menig ja wordt werd gezeid. Toen men nog tijd had voor een seizoen. Waar bleef die oude tijd van toen? Voorbij, voorgoed voorbij, want niemand kijkt er meer omhoog naar mij. Ja, die fantast Jules Verne heeft heel wat misdaan toen hij dat boek schreef over reizen naar de maan. Ze komen al per luchtbrug bij mij op de thee, ik zie ze al maar vliegen, maar ze Vaak denk ik dromend aan die goede oude tijd, toen bij mijn knipoch minig ja woord werd gezegd, toen men nog tijd had voor een ouderwetse zoon. Maar bleef die oude tijd van toen? Die is voorbij, voorgoed voorbij, want niemand kijkt er meer omhoog naar. Nou gaan ze nog de melkweg van asfalt voorzien. Straks eet de grote beer nog uit je hand misschien. En zedert honderd jaren is Mars op pensioen. Pas is het jaar 3000 voor mij nog te doen. Vaak denk ik dromend aan die goeie oude tijd. Bij mijn knipboog menig jaar wordt werd gezeid Toen men nog tijd had voor een zoon, Waar bleef die oude tijd van toen Die is voorbij, voorgoed voorbij Want niemand kijkt er meer omhoog naar mij Ach, hè. Dag meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn? Dit is toch het loket voor inlichtingen. Jazeker meneer, en waarom trent wenst u te worden ingelicht? Ach vrouw, het begint zo langzamerhand al oude kosten worden. Ik kom hier nou al veertien weken lang, iedere tien uur. Oh ja, vreemd. Ik kan me toch niet herinneren u ooit eerder te hebben gezien? Nee, Komt zeker omdat ik vandaag een beetje later ben dan gewoonlijk. Ik heb me verslapen. Verslapen? Ach, u bedoelt dat u later wakker bent geworden dan u bij de wekkercentrale had opgegeven. Bestaat het, zoiets gebeurt nooit. Ach, mevrouw. Het is een heel oud beestje, die wekker rammen. Oh. Ja, nou is de veer geknapt. Doe je niks aan. De veer? Ik begrijp u niet. U bedoelt zeker dat u de automatische klopzoemer niet gevoeld heeft. Zeker weer wat nieuws, hè, die klapzomer maar... euh, huh? Heb u wel eens van een lekker met een uh, klapzoek? Nee, huh? oh, mijn Mijne was er met zo'n doodgewoon rinkelde kinkelbelletje, hoor. Nou, ik weet heus niet wat u bedoelt, meneer. Oh, neem ik helemaal niet kwalijk, mevrouw, Ik ben ook geen klokkenmaker, hè. Maar, maar ik zal het u wel kwalijk nemen als u mij niet kan vertellen... ...waarom ik inwoning krijg en mijn buurman niet. Inwoning? Wat is dat? Weet u dat niet eens? Nee, meneer. En u? U moet mij inlichten? Jazeker, meneer. Daarvoor zit ik hier. En heus, ik zou u dolgraag willen helpen, maar... Fijn. Ja, u... Niks aan te doen. Heb u verstand van uh, belastingen? Nee, meneer. Daar heb ik nooit van gehoord. Wat zegt u? Nooit van nou, gehoord? Nee, dat, dat woord ken ik niet eens. Hebt u dan misschien verstand van bonkaarten? <lacht> nee, meneer. En weet u dan ook niet wat bonnen zijn? meneer. Die, die dingen, die ken ik niet. Weet u wat kaas is? Nee, meneer. Boter? Nee, meneer. Aarsappelen? Ja, ja, die ken ik. Die heb ik in het museum gezien. In het eh, museum? Ja, dat zijn toch van die vieze ovaal ronde dingen, die door de mensen vroeger zelfs gegeten werden? Vroeger? Hm? Wat eet u als ik vragen mag? Nou, hetzelfde als u natuurlijk. Vitamine? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. X, Z, Z doe nog niet mee. Juffrouw, je, je ik, ik. Ik ben hier toch in Amsterdam? Ja, meneer. En het is vandaag toch zaterdag? Zeker, meneer. Zaterdag 19 februari. 1949. Nee, 2049. Oh. Wat heb ik dan een eeuw in mijn bed gelegen? Ik ben in 1949 gaan slapen. Wat gaat u nu doen? Weer naar bed? Hoe kan je nou leven zonder bonnen en zonder inwoning? Ik zie de toekomst somber in, hoewel ik mijn brood er juist mee win. Ik kan uw lot haast op een jaar nauwkeurig lezen. En zelfs het moeilijkste geval lees ik uit mijn kristallenbal. Je moet voor beter waar niet bij een ander wezen. Ik zie al uw brieven over water en uw reizen over zee. En al het geld dat op uw huis ligt. Neem dus vast wat voor me mee, want ik ben Jan de clairvoyant. Ik lees de toekomst uit de lijnen van uw hand. Ik kijk u aan met zwarte ogen, zwarte snor en zwarte blouse. En op mijn schoot een zwarte poes, poes, poes. Ik zeg u alles wat u wil. Ik zet de tijd desnoods een stiefke tierke, stil. Ik ben heel wat mans in de clairvoyance. Probeer uw chance en grijp uw kans. Ik ga in trans. Waarom ben u nog nooit geweest? Ik ben een hele grote geest en voor een knaak of twee kan ik u alles zeggen. Uw trammelant en uw verdriet, en of u sterven zal of niet, ik kruis u uit en kan de kaarten voor u leggen. Ik ga door koffie dik en dun, ik schud van alles uit mijn mouw. En of u uit moet kijken voor een blonde of een zwarte vrouw. Want ik ben Jan de Clerk, oeiant, ik lees de toekomst uit de lijnen van uw hand. Ik kijk u aan met zwarte ogen, zwarte snor en zwarte bloes. En op mijn schoot een zwarte. Ai, poes, ik zeg u alles wat u wil. Ik zet de tijd desnoods in stiefke Tierke stil. Ik ben heel wat mans in de clairvoyance. Probeer uw kans en grijp uw kans. Ik ga in trance. Ik weet alles wat u nog niet wist, en nooit heb ik me nog vergist. De eerste keer dat het niet uitkomt, moet nog komen. Nou ja, die keer van zeg maar niks, dat was een schade van een riks. Toen gaf de translauw kans en ik zat maar wat te dromen. Ik ben te consulteren iedere lieve dag van acht tot acht. Kom binnen, want u bent degene waar ik net precies op wacht. Want ik ben Jan de clairvoyant. Ik lees de koffie uit het eiwit van uw hand. Ik kijk u aan met zwarte handen, zwart gezicht en zwarte blouse. Met op mijn schoot een zwarte... Maar is dat beter ineens. Ik zeg u alles wat ik wil. Maar hou je nou eens even vijf minuten stil. Ik ben heel wat mans in de Clairoyance. Dus grijp uw kans. Chans, dans, flans... Dans, krans, plans, mans, mans, ik ben in Trans. Zeg. Ja? Zet de atomofonus aan. Het is uw stil in de kamer. Oh, wacht even. Even een kerntje splitsen. Nu moet ik toch heus naar huis. Hé, blijf nog even. We zitten hier zo gezellig. Nou, even dan. Wil je nog wat drinken? Goed. Een kopje thee nou maar. Uh, ja, Jawel, meneer. Twee thee graag. Jawel, meneer. Had u er nog een smaaktablet bij gehad willen hebben? Uh, uh, ja, ja, goed. Breng er maar twee dan. Ja. Jawel, meneer. Twee thee smaak. Huh, ik vind het hier echt gezellig. En jij? Met jou wel, ja. Mallard. Nee, heus. Ik vind je lief. Ik jou ook. Zeg, zeg, hoe oud ben je eigenlijk precies? Waarom wil je dat weten? Zomaar, ik wil het weten. Nou, ik ben geboren in 2931. Dan kan je het zelf uitrekenen. 2931? Mm -hmm. Nou is het 2949. Gunsten ben je 18 jaar... Huh, zeg, dat komt mooi uit. Hoezo? Ik ben twintig. Ja, en? Begrijp uh, je me niet? Nee. Heus niet? Nee, heus niet. Huh, je bent lief. Jij ook. Maar dat hebben we al gezegd. Ja, ik bedoel... Ik heb het je al heel lang willen vragen... Ik bedoel, ja, over een poosje natuurlijk. Ja, als ik een baan heb. Zou je dan met me willen trouwen? Je bent lief. Is dat ja of is dat nee? Gekkie, het is ja. Ja, maar het zal wel 29,50 worden voordat er wat van komt. Eerst moet ik nog afstuderen, natuurlijk. Vind je dat erg? Ach, natuurlijk niet, liever. Zeg, ik vind dit kroegje opeens een stuk mooier. Gek, hè? Helemaal niet gek. Helemaal niet gek. Ik vind alles opeens een stuk mooier. Ik, ik zou in geen ander kroegje willen zitten... en ik zou in geen andere stad willen wonen. Wat een heerlijke tijd om in te leven. Ja. Zeg, heb je je wel eens afgevraagd hoe dit allemaal vroeger was? Duizend jaar geleden bijvoorbeeld. Gek idee. In 1949. Huh. Toen waren er natuurlijk ook mensen die van elkaar gingen houden. Ja, maar anders natuurlijk... Heel anders, hè? Oh ja, ja, ja, veel, veel primitiever natuurlijk. Ja, arme, gekke, primitieve voorouders. En thans volgt onze wekelijkse uitzending... ...Wereldtaal voor beginners onder leiding van Olly B. Bob. U kunt zich voor deze cursus nog laten dinges... Dus u begrijpt wat ik bedoel. Vroeger was de spraakverwarring Babylonie. Ieder volkje zong zoals het was gebekt Vroeger was de wereld te verre van harmonie. En een rust begrepen Yankee niet direct. Frans in Frankrijk, Duits in Duitsland. Tegenwoordig zingt de aard één dialect. ...snapt de winkeljuf uit IJsland hem direct. Drinkt een Spanjaard chocola in de Yokohama... Papillonis. ...dan bedient de Belse kelder hem perfect. Want van Groenland Papillonis. tot Malacca... Papillonis. ...ken de hele wereld maar één dialect... Kijk eens wat ik op zolder heb gevonden. Dat lijkt wel muziek. Wat staat erop? Um, uh, punterlied. Punterlied, wat zou dat betekenen? Kijk het even na in de encyclopedie. Oh ja, dat is een idee. Eerst de P. Paardenhoofdstel, pinda, pips, pola, poeha, Punijze, punch. Oh, wacht hier, ik heb het. Punter. Nou, en wat staat ervan? Uh, Punter vervoermiddel uit het Samba-tijdperk. Plus, minus 1900, vraagteken. Met dit voertuig plachten onze voorouders op het water te punteren. Wel hier een gunter. 1949 done yeah. <zitting> voor het jaar 2049 van de Verenigde Werelddelen voor geopend. En eindigen we deze gezellige bijeenkomst maar direct met de rondvraag. Daar zo ik zie er weer geen enkel belangrijk punt van bespreking op de wereldagenda staat. Als gebruikelijk volgt dus nu eerst even het historisch overzicht der laatste tien jaar. Te beginnen met het jaar 2000. September 2000? In de Veiligheidsraad zei meneer Molotov voor het eerst ja. Ja, ja. Oktober? Berlijnse kwestie, atoomvraagstuk en alle overige kwesties opgelost. November? IJzeren gordijn, opgehaald, afgehaald en weggelegd. December? Wereldvrede. Dan januari 2001? Afschaffing van alle politieke partijen... en stichting van de Altruïstische Unie, kortweg genaamd AU. AU. Uh, februari... De werelddelen besluiten na een korte conferentie tot afschaffing van alle legers. Maart? Opheffing van alle grenzen en deviezenmoeilijkheden. 1 april... De oude besluit tot het invoeren van een eenheidswereldbetaalmiddel... met als standaard de gouden samsam. -sam. Dat was 1 april. Van 2 mei 2001 tot 2049... Geen narigheden meer... En, thans, vrienden, gaan wij dus over tot de rondvraag. Welk werelddeel heeft er nog kleinigheden? Wie eerst? Ach, meneer de voorzitter, wat maakt dat nou uit? Ik stel voor dat mijn vriend Blub Blubski voor het eerst spreekt... namens de Russische en Aziatische afdeling van de Aal. Niet je voor, vriend Belenitschi. Tot je dienst, Blab. Ja, ja, ja. Zoals altijd Amerika en Rusland. Weer twee handen op één atoombuik. gang, Blub Blubski. Voor Zitski. Zoals u weet, Ska, zeg ik niet graag wat, Ski. Dat is bekend, ja. Wat had u? Verzoekski. Of ik Ski wat broodska mag zend, kie, naar arme mens kie, in Europa. Wat? Wat hoor ik nou, Marianne? Zijn er dan nog arme mensen in Europa? Oh, Bloep doet waarschijnlijk op de laatste 25 arme Duitsers die wij bij toeval in een ondergrondse Berlijnse bunker hebben ontdekt. Boemer. Hoe kwamen die daar? Oh, lala, volgens N in 1949 uit angst ondergedoken al daar... tijdens de verdelingsquestion in Berlijn. Angst? Voor wie? Voor wat? Ja, voor whisky. Ah, oh, zoals u weet, was daar in die tijd in de Russische sector... in vrijwillige gemeenteraadsverkiezingen. Ja, en? Voilà, daartoe wilden zij liever niet. ...gedwongen worden. Europa, ik verzoek u geen oude koetjes uit de sloot nou, te vanaf. halen. Iedereen weet nu toch immers dat dat een grapje was van de Russen. Hartstikke juistje. Bien sûr. De vos est per erna. Ik hoop niet dat mijn amie bloept boos om is. Ben je gek, kamerle wetsje? <laughs> dus, Europa... Geen bezwaren tegen brood Natuurlijk niet. U weet altijd wat wij zeggen in Europa. Wat Rusland doet, is wel gedaan. Prachtig, prachtig. En wat had Afrika? weten, alle negers naar Amerika willen... vanwege grote aanbod voorrangsposities al daar. Ja, en? Nou, Afrika, bang zijn... De maar zitten met lege oerwouden. Om oh, maar overdrijven jullie het zaakje weer, Billy Ritchie? Ja, hoor nou eens even voorzitter. Sinds wij in Amerika ontdekt hebben dat negers ook mensen zijn. Daar heb ik van opgehoord, ja. Ja, dan willen wij dat tonen ook. Ten meer daar zo, u weet onze president Joe Louis ook een neger is. <kwijnt> um, wacht. Australië heeft een voorstel, geloof ik. <kwijnt> ik stel voor... Dat Amerika ter compensatie wat Yankees naar de oerwouden stuurt. Oké, okay. maar dan sta ik er toch op dat ze daar in een natuurreservaat worden gestopt. Uh, ik reservaat reserveren. Oh, uh, een momentje. Uh, ja, ja, Europa. Ik heb hier nog een brief van de Hollandse O, waarin men zijn verontschuldigingen aanbiedt voor het feit dat een Hollandse kinder, een Russisch kinder, uitschoult voor ijzeren gordijnen melden. Uh, uh, uh, uh, uh, boos hierover, Rusland. Niks hier nog waarom zou ik sku? Pardon, meneer de voorzitter, maak ik even storen. Nee, ja, ja, ja, zeker, Bode. Wat, wat, wat, wat is er? die Oh, oh, oh, ja, ja, ja. Heren? De wereldbode meldt mij zojuist dat de televisieuitzending van deze vergadering afgelopen is. Oh ja, nou dan heb ik nog even wat te zeggen. Oh, ja, ja. En als ze niet gestorven zijn, dan praten ze nog. From sorrow, free from worry, but tomorrow we'll be safe and And corn, no more to hold. Blues all forgotten from night to morn. watching the green pastures grow? There's a new world where there's cheap, come watermelons for the people, golden slivers for your stamp, when you're camping in this new world. you do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 Chris. Dag, meneer Kras. Dag, meneer Kras. Dag, meneer Kras. Dag, Kruimeltje. He, he. Daar zitten we weer. En blijven zitten kost 150 miljoen gulden per jaar. Wat zeg je nou, Kruimeltje? Ja, ja, heb je dat niet gelezen? Minister Rutte heeft gezegd dat het zitten blijven op school... ons land per jaar 150 miljoen gulden kost. Kunnen ze dan niet op het zitten blijven uitzuinigen? Nee, dat komt door dat systeem van klassen. Als een kind nou in een klas blijft zitten... Eh, omdat het bijvoorbeeld voor drie vakken onvoldoende heeft... Hè, ja. dan moet het een jaar lang ook alle vakken overdoen... waarvoor het wel voldoende had. Hè. En met die voldoende vakken had het dus kunnen verder gaan. <lacht> Snap je wel? Juist, ja. ja. En nou wil oud-minister Bolkestein die klas afschaffen. Eh, alweer de klassenstrijd. van zitten blijven gesproken. De sigarenwinkeliers blijven nog steeds met hun Egyptische Volksherstel sigaretten zitten. Ja, ze zijn ook te duur. Clandestien kost het beter goedkoper. Ja, maar dan nou gaan ze die gulden toeslag aan de winkeliers terugbetalen. Dan worden de sigaretten een gulden goedkoper. Ja, en dan worden de clandestine sigaretten ook goedkoper. En zo verdwijnt de zwarte markt. Ja, en dat is dan pas Volksherstel. Van herstel gesproken. Heb je gelezen van die meneer Bruin die met al die koeien naar Indonesië is gegaan? Nou, en dat is stukken beter dan al die mensen die naar Indonesië gaan om oude koeien uit de sloot te halen en alleen maar bokken schieten. Van bokken schieten gesproken, er schiet nu wat er binnen. Heb je dat gelezen van die distributieambtenaar in Utrecht? Nou, die had met bonnen geknoeid en nou krijgt hij twee jaar. Nou, dat komt hem toe. Stil nou, de firma V&D in Den Bos had ook met punten geknoeid. En heel erg in het groot. Mooi, ook twee jaar. Nee, die zaak is door de rechtbank geschikt. Wat geschikt? Ja, als je maar over genoeg geld beschikt, dan kun je je schikt zijn. Want dan schikken ze het nog zo dat het je schikt. Tja, en als je een ondergeschikte bent, schikken ze niks. Nee, daar gebruiken ze je alleen maar als afschrikwekkend voorbeeld. Van, van voorbeeld gesproken. De wederopbouw bouwt van het jaar een massa nieuwe woningen. Het is alleen maar jammer dat er zoveel woningen onbewoonbaar worden verklaard. Hè? Kom, kom, er zijn er nog veel meer onverklaarbaar bewoond. Zeg Kras. minister worden kan toch niet zo moeilijk zijn? Oh, nee. Nee, als je het in drie dagen van je voorganger kunt overnemen. Hoe, oh, wat doe je? Nou, minister Sassen treedt af. Minister Maarseveen neemt het in een paar dagen van hem over, krijgt nog even de griep en had de zaak zo onder de knie dat hij antwoord geeft op vragen die nog aan minister Sassen zijn gesteld. Een <tieden> griep onder de leden en een departement onder de knie. Ja, wat vreemd eigenlijk. Als je in plaats van pottenbakker koekenbakker wilt worden... dan moet je een heel nieuw examen doen voor je vestigingsvergunning. En dat duurt veel langer dan drie dagen. Ja, maar ministers zijn ook geen koekenbakkers. Nee, dat zijn geen koekenbakkers, hoor. En minister veen zeker niet. Die was eerst minister van Justitie, toen Binnenlandse Zaken, toen minister-president ad interim. En nu krijgt hij overzeese nadeel. Ja, die man is maar aan het portefeuille ruilen. Nu moet hij weer op de zetel van Sassen passen. <lacht> Toch een hele durf. Oh, maar in het veen kijkt men niet op een durfje. <lacht>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 Negenheid de klok Hij liep wat voor plus minus duizend jaren Dit was negenheid de klok We wilden dat we ook zo ver al waren De toekomst van ons vaderland, dat is een heel gedoe Wij werken aan die toekomst, werkt u mee en wordt niet moe Met werken slechts met staken niet, komt onze toekomst toe Dit was negenheid de klok Negenheid de klok, het Hongaarse tafeltenniskampioentje. Dit was negenheid de klok Stond niet zo heel vast in haar tennisschoentje. Ze speelde prima Pingpong, maar ze nam zonder pingping. -ping. Een mooie jumper weg, dat was voor haar een lelijk ding. Zodat ze rood van schaamte weer achter het gordijntje ging. Dit was negenheid de klok. Dit was negenheid de klok. Van Maarseveen, dat is een excellentie. Dit was negenheid de klok. Die ik steeds weer op een nieuw departement zie. Als president ad interim reeds zagen wij die man. Die na justitie binnenland en overzee aan kan. Eén man en alle rollen, dat is de brandende jonge Jan. Dit was negenheid de klok. Dit de klok. Dit was negenheid de klok. De Yankees zijn natuurlijk onze vrienden. Dit was negenheid de klok. Maar vrienden die zich niet graag willen binden. Dan springt ons in Europa iemand plotseling op de bast. Staat hulp van het Atlantisch pakt bij lange na niet vast. Het Congres moet dan beslissen of het een vijand is of gast. Dit was negenheid de klok. Wat een toekomst. Dit was negenheid de klok. Dik van koffie. Dit was negenheid de klok. Nog veel jaren. Dit was negenheid de klok. En wel te rusten. Dit was klok. 9 heet de Klok. Waaraan medewerkten de drie maken met There's a New World. Peter de Beurder met Het Mannetje in de Maan. Hans met de met Cadu de Laat en de drie maken Jan de Klerk als voyant, Harry kwam Heskes en Alexander Pola als Chris Kras en Kruimeltje. Mela Soesman, Katja Bernsen en Hans Keunig. Aan de vleugel Guus Janssen en het amusementsorkest onder leiding van Klaas van Beek. Het programma werd samengesteld door Alexander Pola, Dieke van der Meer en Jan de Klerk. Muziekregie Piet Lustenhouwer, tekstregie Han Koenig, geluidstechniek Gerard Brico en Kees Landeur, algehele leiding Jan de Klerk. De Klok het Caro amusementsprogramma uit lang vervlogen tijden. Deze aflevering dateert van februari 1949 rond het thema toekomst. Wij gaan eenvoudigweg nog wat verder terug in de tijd. En we komen terecht ergens in 1936. De exacte datum is niet bekend. En het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het fragment te achterhalen. Maar de aanhouder wint. Het betreft een congres van de Oxford Group in Birmingham, een beweging die werd opgericht... door de Amerikaanse evangelist Frank Boegman. Tijdens dat congres sprak Frits Philips de Nederlandstalige gebieden toe. De industrieel werd geboren op de datum van vandaag, 16 april in 1905. We gaan nu terug naar 1936. 725 van Hilversum, 301 meters. You will join in with the band at the second verse, but will you stand now? A message ought now to come from our Dutch friends in their own language so that their message may be heard as a summary of this message in the farthest corners of the Dutch East and West Indies. And I'll now turn over to the Dutch to Fritz Phillips of Fritz Phillips Radio, who will introduce the Dutch. Hallo Suriname en Curaçao. Hallo Zuid-Afrika. Hallo Hollanders over de hele wereld. Hier spreekt Frits Philips... onderdirecteur van de Philipsfabrieken. Met bijna 500 Hollanders... ...zijn wij verenigd te Birmingham... Engeland. In het reusachtige gebouw van de British Industries Fair, waar vele duizenden deze dagen verenigd zijn om te luisteren naar de boodschap van de Oxford Groep. De Oxford Groep is een leger van mensen die Godsheerschappij over hun leven aanvaarden. En daardoor gebruikt worden om anderen tot een nieuw leven te brengen. Vrij van angst en achterdocht. De landen worden geregeerd door de gedachten die leven in de harten der mensen. Maar wij kunnen onze gedachten van God krijgen wanneer wij naar hem willen luisteren. Levens veranderen dan. En vertrouwen komt daar waar wantrouwen was, Tussen man en vrouw, ouders en kinderen, meerdere en ondergeschikte, tussen partijen en tussen volkeren. Voor elke moeilijkheid, of deze is in huisgezin of maatschappij, is een oplossing. Dit heb ik zelf ondervonden van het ogenblik af, ...dat ik naar God wil luisteren en bereid ben aan zijn wil te gehoorzamen. Mevrouw Van Beuningen, de vrouw van de president-commissaris van de Stienkolen zal nog tot u spreken. U hoorde Frits Philips in een toespraak bij het Oxford Group Congres in Birmingham ergens in 1936. De industrieel Frits Philips werd geboren op 16 april 1905 en overleed in 2005 op 100-jarige leeftijd. U luistert naar Vlucht in het Verleden en we blijven nog even hangen in die lang vervlogen tijden. Die inkspots met It's a Sin to Tell a Lie. Be sure it's true, when you say, I love you. It's a sin to tell a lie. Millions of hearts have been broken, just because these words were spoken. I love you Yes, I do I love you If you break my heart I'll die So be sure it's true When you say I love you It's a sin to tell Be sure it's true when you say I love you, honey. Cause you got sense enough to know it's a sin to tell a lie. A whole lot of folks' hearts has done been broken.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 the scene mm. It's a sin to tell a lie, hier bij Vlucht in het Verleden op Radio 1. Heeft u vragen over onze uitzending of wilt u opmerkingen aan ons kwijt... dan kunt u ons op verschillende manieren bereiken. Het kan via onze site, dat adres is www.nachtvluchten.fm. Dus nachtvluchten.fm. En daar vindt u dan vervolgens alle contactgegevens. U kunt ook schrijven, dat adres is nachtvluchten bij Omroep Max... Postbus 518-1200, Alfa Mike in Hilversum. Dus postbus 518-1200, Alfa Mike in Hilversum. En wilt u nog eens iets opnieuw beluisteren of nog even een keer nalezen... dat kan ook via die site nachtvluchten.fm. En u kunt zich daar op die site overigens ook inschrijven... voor een nieuwsbrief, en die gaat dan over alle programma's van Max op Radio 1. Um, ja, we zitten nog steeds heerlijk in die goede oude tijd. En dat houden we nog even een poosje vol. Tommy Dorsey and his orchestra on the sunny side of the street. <tied> Leave your worries, leave them on the doorstep, lie. Als dat niet beloftevol is voor een lentevol weekend on the sunny side of the street bij Vlucht in het Verleden. Wat staat u vannacht nog te wachten? Straks tussen 6 en 7 Monique Knol voormalig Olympisch kampioen wielrennen. Zij is de gast in Nachtvluchten Sportivo. Van 5 tot 6 Oba Live, een bijdrage van Human. Daarvoor tussen 4 en 5 Milou Frenken in Anders Denkenden en zometeen in het tweede uur Max van Wezel in Gesprek met Allard Sticker. Mocht u nou van tevoren willen weten wat er zowel de revue gaat passeren hier bij Nachtvluchten, dan kunt u kijken op onze site nachtvluchten.fm en onze programmering staat vermeld op teletextpagina 300. 31. En daarmee ronden we dit uurtje vluchten in het verleden af. Het is tijd voor een kort journaal. En zoals gezegd gaan we daarna verder. En in het volgende uur is het tijd voor Allert Stikker. Oud-president directeur van het scheepsbouwconcern RSV en ecoloog. En hij is te beluisteren in een aflevering van Uit het Nieuws. Graag tot zometeen.